En de Heer Jezus Christus, door den Heilige Geest. Amen. Laat ons samen zingen van Psalm 84 en daarvan het eerste, het derde en het zesde vers. Hoe liefelijk, hoe vol heilgenot, O Heer der leger God. Zij mij in gijs en tempel zangen, hoe branden mijn genegen heen, om zeer en voorgaf in te trainen. Mijn ziel bezwijk van sterk verlangen, mijn hart roept uit tot God die leeft, en aan mijn ziel het leven heeft. Psalm 84, daarvan het eerste, derde en het zesde vers. Het lezen van het heilige schrift ging geopvinden in psalm 84. Psalm 84 Voor den opperzangmeester op de hithet een psalm voor de kinderen van Korah. Hoe liefelijk zij uw woningen, o Heer der Heierskaren. Mijn ziel is beheerig en bezwijk ook van verlanging naar de voorhoven des Heren. Mijn hart en mijn vlees roepen uit tot den levenden God. Zelfs vindt de mis een huis en de zwaluw een nest voor zich, waar zij haar jongen legt bij uw altaren. Heer der heerskaren, mijn Koning en mijn God, welgelijkzalig zijn ze, zij die in uw huis wonen. Zij prijzen u gestadiglijk, zee la. Welgelijkzalig is de mens, wiens sterkte in u is, en welker hart de gebaande wegen zijn. Als zij door het daal der Moerbeziënbomen doorgaan, stellen zij hem tot een fontein. Ook zal de regen hen gans rijkelijk overdekken. Zij gaan van kracht tot kracht en een iegelijk van hen zal verschijnen voor God in Sion. Heere, God en der heierskaren, hoor mijn gebed. Neemt gij ter oren, o God van Jacob Sela. O God ons kilt, zie en aanschouw het, het aangezicht u's gezalfden. Want één dag in u voorhoven is beter dan duizenden elders. Ik koos liever aan den dorpel in het huis mijn gods te wezen. Dan lang te wonen in de tenten der goddeloosheid. Want God de Heer is een zon en schild. De Heere zal genade en eer geven. Hij zal het goede niet ongouden. Degenen die in oprechtheid wandelen. Heer der Heerskaren. welgelijk is de mens. Die op I vertrouwt. Tot zover het lezen van het heilige schrift. Laat ons voortgaan in het gemeenschappelijk gebed. leven, Heeren in de hemel, de God van Abraham, Isaac en Jacob, het God van het verbond. O Heere, het is volgens uw goddelijke voorzienigheid. Dat we een keer weer samen mogen komen in de voorhoven des Heren. En heren, wij bidden niet, mocht het die behagen om in onze midden te dalen en in onze harten. En dat uw woord nog mogen stellen tot de rijke zegening. Van een iegelijk onze op weg en reis naar de grote eeuwigheid. Heren mocht u begaag om ons te zegenen met het waarachtige bekering. En ook dat uw volk verder leiden zal in die weg. In die levende weg. In dat ware weg. Waar dat gij zelf van komt te getijgen. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Heren, mocht uw woord daartoe zegenen. Tot de verheerlijke van uw heilige naam. En mocht het begagen, heren, dat het tot onderwijs. En tot het, dat het tot vertroosting van uw kerk mocht zijn. En mogen ons dan verblijden door uw daden, uw woord mocht doen openen en uw woord doen toepassen. Heer, help ons dan in spreken en in horen. Hij weet hier zonder iets. Dan kunnen we alleen alles bederven, zodat er wij dat in onze bonschoof adem gedaan heeft en in elke dag van onze leven. Maar mogen met uw lieve geest ons leiden in de waarheid van uw woord en in de genade van uw vrije zaligheid. Heren, mogen ook de toepassing ervan geven. Mogen die behagen dat er nog eens een hongerende en een dorsten volk in uw gemeente mocht zijn. En Heere, dat gij ze niet beschamen zal, maar verblijden zal door even overkomst dat gij nog het woord nog eens spreken mocht aan de ziel. Want dat geeft alle waarde. En heren, wat gij heeft, o, oh, dat is dat werk, o, oh, waarin de ziel een beheer te krijgt om evenaam groot te maken en zelfs niets te mogen worden. Gedenkt aan al de noden, Heere, gij weet het. Van de zieken en de zwakken, in ziekenhuizen en waar dat is ook verkeren. Heere, mocht gij ze nog bezoeken en zegenen voor tijd en eeuwigheid. Gedenkt, de weduw, wedenaars en wezen. Wij leggen ze voor i en al der nood in al de rouw. In al der eenzaamheid. Maar heren, mocht het i begagen om ze te heven. Om de nood bij i te mogen schreeuwen. Verblijd dan ieder gezin. En gedenk ook aan dat familie die overgekomen is van Nederland. Die in deze middag met ons in uw geis mocht zijn. Heren gedenk die vader en moeder met de kinderen. Heven ze een plaats in de midden van de gemeente en in deze land. Heeft een gebed voor Melkander. En Heere, leer ons bidden, want gij weet, o Heer, wij kennen niet bidden, zodat het ons behoort, Maar mocht gij, o lieve Heere, het biddende en het dankende hoge priester in de hemel voor ons zijn. En gedijnt dan uw ganse kerk over het. Rond der aarde, heren, gedenk al degenen, die geroepen zijn om uw woord te brengen. In het spreken, af in het lezen, af in onderwijs. Gedenken ze, Heeren, want gij weet, zonder u dan ken het niet we waardig hebben. Heerige, gedenk ons dan. Hij heeft toch beloofd waar dat twee of drie in uw naam vergaderd zijn. Daar zult ge in het midden zijn. Heren wij hebben niks om voor u te leggen. Maar wij mogen het vragen om de verdiensten van uw lieve borg. Dat ene losser die leeft en zult leven. En daarom heeft gebeloofd dat ook uw kerk in de strijdperk van dit leven leven mocht. En zal leven door alle eeuwigheid. O Heere, geef dan. O dat uw kerk er wat van mocht proeven en smaken. Dat gij nog het geloof mocht geven in het oefenen. O, dat is zij, de koning van de kerk, door het oog van het geloof aanschouwen mocht, en dat in hem ze al in en al, dat ie al in en al voor ze wezen mocht, Heere, gedenk dan, en heeft de woorden in onze mond, ook in de taal van onze vaderland, en de gedachte. En de zaken in onze hart verblijd ons hier door uw daden. Vergeven al onze zonden en heeft hier. O oh, dat de dijvel die al door rond gaat om uw kerk te verwoesten. Maar mocht geven dat, ge, dat gij gebonden mocht zijn. Dat uw kerk een ogenblik rust mocht hebben. Onder uw woord, wij vragen het om Jezus' willen. Amen. Laat ons verder zingen van Psalm 89 en daarvan het derde, het vierde en het achtste vers. De hemel looft, o Heer, i wonderen dag en nacht. I waarheid wordt op aarde de glorie toegebracht. Daar u gegeilig volk van uw trouw mag zingen. Want wie is I gelijk bij al de hemelingen. En welke vorsten ooit het aardrijk mocht bevatten. Wie gonner is o Heer met I gelijk te schatten. De psalm 89 en daarvan het derde, het vierde en het achtste vers. Gemeente, wij vragen u een aandacht in deze midden hier voor onze tekst... en dat u op kunt vinden in het hoofdstuk die u voorgelezen is... Psalm 84 en daarvan het twaalfde vers. Want God de Heer is een zon en schild. De Heer zal genade en eer geven... Hij zal het goede niet onthouden degenen die in oprechtheid wandelen tot zover. En wij schrijven boven de rijkdom van de ware pilgrim op reis naar Sion. Met drie hoge gedachten. Eerst wat gij in God geeft. Ten tweede wat Gij van God ontvangt. Ten derde wat Gij van God verwacht. De rijkdom van de ware pilgrim op reis naar Zion. Wat Gij in God geeft, als we ge dat in onze tekst vinden, kin. Want God de Heer is een zon en schild. Wat gij van God ontvangt, de Heere zou genade en ere geven. Wat hij van God verwacht, hij zal het goede niet onthouden. Degenen die in oprechtheid wandelen. Onze gedachten in deze middengemeente, die worden bepaald bij het reis... ...van het kerk gods door de strijdperk van dit leven. En dat reis van de kerk, dat gaat door vele verdrukking... ...de koninkrijk gods te beërven. En als wij over deze psalm mogen denken... ...dan weten we allemaal dat het een... Psalm van David is. En David, en dat is een welbekende in de midden van de kerk. En nou deze David, dan denken wij over drie verschillende tijden in het leven van David. Als dat hij een jongen was en hoe dat hij op de velden van Bethlehem de schapen mocht leiden en hoe dat in de vrezen des Heren als een jongen dat gij is gegeven om zijn trouw te mogen hebben door vrij genade in de God Israëls. Later wij weten hoe dat David is gesalfd als koning. En hoe diepe weg dat David ook in die weg doorgeeft gegaan. En later als koning. Dan is dat strijd in het leven van David niet opgehouden. En voor Gods ware kerk zal dat strijd ook niet ophouden. En daarom wanneer dat David in deze gemeente dan moest hij vluchten voor zijn zoon Absalom, En als dat die vlucht van Jeruzalem. En hij door die diepe Bakendal vlucht. En hoe dat de donkerheid in het leven van David in de diepe strijd. Hoe dat de Satan de kerk van God komt te, tegen te strijden. En als David daar door dat diepe bakendaal doorgaat en vluchten mocht om zijn eigen zoon, dan gaat de Here hem bezoeken in die diepe bakendaal. En als hij daardoor zo'n diepe weg doorgaat, dan wordt hij getroffen door de heilige geest dat zijn ogen door het geloof mogen zien aan de koning van de kerk. En daarom gaat het over in onze tekst. Want dan gaat David daar spreken. En daar gaat hij spreken voor de troost van de kerk van alle eeuwen. En als Davids mond door de Heilige Geest geopend is. Dan gaat hij spreken waar God is voor zijn volk. En och wat zou het toch een voorrecht wezen gemeente. en wij met een goddelijke jaloersheid bij het eerst af bij vernieuwing daar getrokken mogen zien, zijn. Om te zien wat God voor zijn kerk is en wat God voor zijn kerk blijft. Door de strijdperk van dit leven. En dan zegt het in onze tekst dat David door de Heilige Geest getijgen mocht wat God is voor zijn volk. Wat gij in God geeft. En dan zegt David, want God de Heer is een zoon en schild. En dan moeten wij de nadruk aanleggen. Hoe dat Gods woord geschreven is. Want daar begint David zo. Want God de Heer. En daar moet de nadruk aan leggen gemeente. Want God de Heer. Daar leg in alles voor het ganse wedergeboren kerk van God. In God de Heer. En dat komt te zeggen feitelijk in Jehovah. Want in Jehovah daar is alles. En wat is nou God de Heer voor zijn kerk? Hij is een zon en schild. En als wij over dat tekst even mogen denken... dan wordt dat tekst dat enkele woord al... In het eerste plaats God de Heer en in het tweede plaats dat God de Heer een zon is voor dat kerk, voor dat volk. En waarom is dat nou voor Davids zoon vertroosting geweest, gemeente. Af die daar in dat donkere en diepe bakendaal terechtkomt in zijn leven. Waar volgens de voorzienigheid gods dat schijnt dat alles tegen hem loopt. Dat hij zelf voor zijn eigen zoon Absalom vlieg, vluchten moet. Dan zou een mens zeggen dat dat weg te diep is... dat een mens die zal in de wanhoop komen... en in en van de natuur... dan zou het waar wezen. Maar God de Heer is een zon. En hoe donker dat het in dat Baagendaal is, gemeente. Want daar kan de natuurlijke zon niet inschijnen. Maar als de natuurlijke zon er niet inschijnen... Kan in onze donkere hart. Dan kan de God van alle eeuwig nog. Als de licht. Als de zon. Voor zijn kerk wezen. Want dan is de Heere. God de Heere. Die is de zon. Voor zijn kerk. En als de Heere licht heeft gemeente. Dan is het een licht. Dat schijnt zelf in de duisternis. En dat is een licht. In de duisternis van de hart, waar dat het door allerlei bekommering gezocht wordt. Maar ook dat is een licht door de duistere wereld. En die David, die mocht deze woorden verklaren tot vertroosting van de kerk van alle eeuwen. En dat de Heer, die is een zon. Voor zijn volk. Maar. Af en wij dat nou zegt. Dat de Heer een zon is voor zijn volk. Dan is er wel een volk op aarde. Die het beamen mocht. Maar ze vragen: Behoor ik erbij? En dan zullen wij willen vragen, gemeente: Heeft ge dat ooit nodig? Heeft ge nodig in uw leven? Dat God u tot een zoon mocht zijn, want dan is het nodig gemeente dat we wij daar zijn gebracht, dat we ons een kent. Want in onze diepe val en adem, dan hebben wij het goddelijke beeld en het licht verloren. Daar hebben we de beeld naar God verloren. Wij hebben Wijsheid, gerechtigheid en heiligheid verloren. Maar ook daarin hebben wij het licht verloren. En daar is een volk. Want ook de Heer die is dat tot die volk, tot, tot de waarachtige bekering, tot wedergeboorte, tot rechtvaardig maken en tot heilig maken. In God, dat volk die heeft alles. En nou gemeente, dan, dan moeten wij de nadruk eraan leggen... dat alles dat de kerk ontvangen mocht, dat leg in God. En daarom de heren, die, die, krijgen, die krijgen het hoogste plaats in het leven van de kerk. Af onze godsdienst zonder God is gemeente... dan is het niet van God de heren, nee... Dan is het vanzelf bedoeling. of zelf. Af naar onze afvoeding. Opvoeding. Af, af hoe. Af waar dat het dan vandaan komt. Maar af het van God is. Dan heeft het God nodig. En dat is niet de vraag gemeente. Wij hebben daarboven geschreven. De rijkdom van de ware pilger. Op reis naar ziel. Want waarom is het nodig dat wij daarboven schrijven het ware pilger? Is dat dan tot de verschrikking van de bekommerde kerk? Nee gemeente, deze tekst dat behoort aan het komende als wel eens aan het bevestige kerk. Wij hebben dat tekst hier wel eens in Engels gedaan, maar toen wij in Barneveld waren, ik wou over Genesis 32 spreken over de rechtvaardigmaking aan Peniel. Maar toen was onze gedachte geleid tot deze tekst, omdat deze tekst voor het Hanse kerk gods is. Als het over Piniel gaat in het leven van Jacob, in dat afsnijden en in het rechtvaardig maken, dan zijn er maar weinig die het verstaanken. Maar hier legt er een bemoediging voor de ganse kerk Gods, voor het kleinste in het geloof. Want het kleinste in het geloof, zowel als de kerk dat bevestigd is, dat heeft. Dag aan dag nodig. Dat God gewoon tot een licht zal zijn. Tot een zon, tot een licht. En dat ware pilgrim En daarom hebben wij dat geschreven. Omdat er zijn velen die wel op pilgrimreis gegaan geven. Maar die God niet nodig heeft. Nee. De, de, wij leven in een tijd van zoveel godsdienst. En zoveel boeken die worden verkocht. Maar er is zo weinig een volk dat God nodig heeft. En wat heeft nou dat volk in God nodig? En om dat maar kort te zeggen gemeente, ze hebben in God alles nodig. Alles. Want dat volk dat leert onder de ondervinding en overtuiging van Gods Geest, dat is er geen goede gedachte voort kunnen brengen. Nee. Ze zouden geen goede gedachte zelfs voort kunnen brengen. Nee. Zo arm in en van zichzelf. En daarom. Af David in dat diepe bakendaal komt. Met al de bestrijders en al dat diepe weg van, van vervolging dat hij doorhing Af het van zijn eigen was een mens die zou God vloeken. En dat kan ook met genade wezen, gemeente. Want daarom is er een kerk die God nodig heeft. En als David daardoor dat diepe weg doorgeleid wordt. O, oh, dan heeft de Heer tot een zon en tot een schuld. En dat zon dat als dat in de natier is, dan heeft dat zon licht. Maar dat zon dat geeft meer in de natier. En dat is, dat heeft verwarming. O, oh, daar komt de hart warm te voelen. En dat maakt de hart zacht voor de Heere gemeente. Wat zei het toch menigmaal in de leven van Gods volk. Dat dat hart zo donker is en zo koud is. En daarom dat volk die heeft God nodig. Om zich tot een licht te zijn. En om zich hart al te verbreken. Om die hart maar klein te... Om niks te worden voor de Heer. O, dat het leven die God in de wedergeboren geplant is... Dat het weer levend gaat worden. Is dat niet waar, volk van God? Af is er een andere weg. Is het toch niet die weg... Dat dat arme volk... Ook in de weg van leiding... In de weg van... Vervolging in de weg van strijd. Inwendig en uitwendig. O, oh, wat, is, wat is het toch een voorrecht. Af de ogen ogen geopend wordt door het geloof. Om daar in God alles te mogen zien. De, want God de Heer is een zon en schuld. Want in hem heeft de kerk genoeg gemeente. Al meer hoeft de kerk niet te hebben. Nee. Want met hem, daar is een weg door de strijdperk van dit leven. Al wat er over een mens komen zal. Daar zal de Heere kracht voor geven En daar zal de Heere mee inkomen. En dan zeg het in de tweede plaats. En zon, maar ook een schild. En waarom is het nou nodig, gemeente, dat dat volk een schild heeft? Die hebben licht nodig. Want wij, wij hebben onze licht verloren in paradijs, gemeente. Maar dat volk, die heeft in God een licht. Maar die heeft ook in God meer. O, oh, ik heb gedacht, jeugd van de gemeente, jonge mensen. Wat zou het toch een voorrecht wezen. Of de Heere nog zijn woord gebruiken mocht. Dat er nog eens een goddelijke jaloersheid. Want er is een volk op aarde dat een rijke volk is. Niet in een van dezelfde, maar omdat hij zijn God heeft. Een God die tot zich zou een licht wezen. Een zon, maar ook een schild. En nou de Heer. ach dat arme volk van God. Die kinder eigen niet bewaren. Af David daar doorgaat. Door die diepe daal. En Absalom hem vlucht, Dan zou David zijn eigen niet kunnen behouden. Nee. Maar af de Heer is een schild. Dan zou Absalom die David. Die is of de koning van Israël niet aan kan komen. Al is het zijn eigen zoon gemeend. Maar de heer, o Absalom, Absalom, o hoe arm zijt gij. Want Absalom die heeft geen zoon en schuld neemt. Maar, maar David de kind van God. Die heeft een zon en schild. En als die daardoor gaat door die diepe weg van beproeven. Dan zal de Heere hem bewaren. Dat het vieren pijlen. Dat door de wereld, door de duivel en door eigen vlees. Geschied wordt aan de ziel van het volk van God. Maar de Heere die is een schild. En die zal dat volk bewaren. Al gaan ze door de diepte, al gaan ze door de bodem van de zee. Al worden ze geroepen, gemeente om door diepe <coughs> wegen te wandelen. Dat in het weg van het persoonlijke leven, in het weg van het gijsgezin, in de weg door deze wereld. Want er komt wat aan een dier soms. Dat we nooit gedacht heeft. Domile mijn die heeft wel eens gezegd. Dat voor Gods volk aan de einde van de leven. Kom wel eens honden te blaffen. Dat we nog nooit gehoord hebben. Maar af en wij met David daar. Door genade in het oefening van het geloof. Mogen zien. Maar God de Heer. Is mij een zoon en schild. De Heer, o volk van God, de Heer, een zon en schild. De Heer, o volk van God, de Heer is zo lief voor zijn volk. De Heer is zo lief voor zijn volk dat gij ze behoeden zal en hij ze bewaren zal wat er ooit over dat volk komen zal. Want dat volk die leven in de midden van vijanden. Van, wit, van inwendig en uitwendig. Oh, er is een volk op aarde. Die leren door vrije genade. Dat wij een vijand zijn van ons eigen goed. Maar wat een voorrecht. Dat dat volk alles in God geeft. Als een mens het enige erbij zou moeten doen. Dat was nog eeuwig verloren. Maar omdat het alles in God is. Daarom legt het. Vast en zeker voor de kerken gods. Voor die ware pilgrims. En wie zijn die ware pilgrims? Oh, je zou wel denken, die zijn die mensen die al door geloven. Mag? Nee, dat is dat, dat rijk. Maar arme volk, bij ogenblikken door God gegeven. dat ze geloven mochten. Oh, er zijn ogenblikken. in het leven van de kerk van God. dat ze wel mocht geloven. En dat ze in de diepe weg. soms mocht zingen. Want hier in die bakendaal. daar heeft David mogen zingen. En daar mocht hij zien wat die in God heeft o gemeente wat is uw hoop en wat is uw verwachting in dit leven en waar, waarop leg u uw hoop voor de eeuwigheid dat de Heer het geven mocht dat je de God van Israël nog eens nodig mocht krijgen in uw leven. Bij het eerst en bij het, bij het verder leven. In onze tweede plaats dan spreekt het over wat hij van God ontvangt. En wat de kerk van God ontvangen zou, dat zegt hier in Gods woord. De Heere zou genade en eer geven. Het begint want God de Heer. En hier begint het. De Heere zal genade en eer geven. En daarom legt dat zo mooi uitgeschreven. Want de nadruk dat valt al door op hem. Die de waarheid en het leven is. En in hem. Die de losser zijn kerks is. al in hem. Die zijn kerk heeft lief gehad. Tot de dood toe. Die zijn cel. Die Jezus. Die zijn kerk. Zelfs aan Gogota gegeven heeft. Tot de ere van zijn vader. En de begouding van de kerk. En door hem. Zou de kerk genade. En ere. Ontvang. En waarom is dat nou nodig, gemeente? Dat dat kerk die genade nodig heeft. Weet je waarom, gemeente, dat dat woord genade, die dat daar is neergeschreven, dat heeft zo'n waarde voor de kerken gods. En waarom, gemeente? Want je zou zeggen, moet David niet nog genade ontvangen? Was dat David toch niet een rechtvaardigde man door genade? Dat was die welgemeend. Die was geen vreemdeling van de vergeving der zond. Maar waarom was die woord genade nog zo dierbaar voor dat David? Daar is een volk op aarde die het wel begrijpt ook. Want dat volk van God, die heeft elke dag genade nodig. O, oh, wat zou het een voorrecht wezen gemeente wanneer dat meer zou dikken ook in onze tijd. Want dat komt hierbij, dat we de dagelijkse bekering nodig hebben, want in het erfschuld, maar ook in het dagelijks schuld. En in de smet van de zonde. Want dat volk van God, die leren dat dat boze Tier hier dat sterft niet zo lang dat er wij in deze wereld zijn. Nee, er zijn wel ogenblikken dat dat boze Tier heen kracht heeft. Wanneer dat de Heere overkomt. Maar anders hebben wij geen macht tegen de kracht van zonde die in ons is. Maar daarom is het ook voor David nodig. En ook voor de kerk nodig. Dat is de genade. De Heer zou genade. heven aan dat volk. En waarom moet het genade wezen gemeen? Omdat dat volk die leren door genade. Dat is een nooit en te nimmer, nee. Iets in der eigen beter zal worden, nee. En daarom van het ogenblik van het wedergeboorte. Tot het laatste ademsnik dan zal het wezen. Genade, o Heer, genade. Af het van God Af het niet van God is gemeente. Oh dan komen wij in dat, in dat ware harmonie, Want de Heere die maakt zijn volk arm in en van zichzelf. En dat volk. Oh daar, het wordt voor dat volk ogenblikken zo wol. Dat de Heere nog genade heeft. Er zijn ogenblikken in de volk van God. Dat is het daar leggen. O, met een verbroken hart voor de Heer. In de eeuwigende wonder. Dat de Heer ze niet voor eeuwig en eeuwig weg heeft geslaan. Maar dat ze bij vernieuwen genade bij God mocht ontvangen. En wat heeft dat feitelijk te zeggen, gemeente? Want, och, ik weet het wel. Dat vandaag aan de dag. Dan leven we in een algemeen ver van God af. Maar er is een volk van God. Daar was al door en daar zal blijven. Tot aan de einde van de wereld. En dat is een volk die zonder God niet leven kan. En nou dat genade dat heeft meer waarde. Voor een die nou bij de Heer komt te leven. Af die vrouw die Naomi in Moab leeft. Dan heeft ze er niet mee te maken. Nee. Niet veel mee te maken. Nee. Want wij moeten het goed verstaan gemeente. Want Gods volk die kennen ver van God wonen. En er zijn tijden in dat leven van dat volk. Dat is dus zo ver van God afkomt te leven. In, in de spil van deze wereld. Maar waar dat het hier zo leeg is. Of dat moet daar in Moabes gemeente. Daar komt God niet mee. Daar komt God niet. Je zou wel zeggen, ja God, die is er gekomen, maar om een rit uit te halen. Maar die moeder die heeft de gunsten gods in de leven en moab niet ondergewonden gemeent. Gelooft het maar ongetwijfeld. Maar als die moeder daar hoort, dat God zijn volk met brood gedacht heeft in de land van Canaan, Want God die haalt langs zijn eigen geboden in de weg van zijn eigen instemming. En dan kan die moeder daar niet meer blijven. En dan heeft ze genade. Niet in de wedergeboorte, maar in het verder leven heeft dat vrouw genade nodig. En ontzettend groot genade. Want ze heeft het ver van God gehad. En als af, af die vrouw daar terug in Bethlehem terugkomt. Dan gaat dat vrouw beleid. O, oh, wat het hier omgaat! Want ze kunnen bij God niet komen. Bijten dat genade dat de Heere, de Heere zal genade geven. Maar het is op zijn tijd en nou dat volk die een nauwe leven bij God mocht hebben. O dan kinder geen ene zonde tussen leggen. En wat legt er, och wees maar eerlijk gemeente. O volk van God wees maar eerlijk. Wat legt er soms is, En er is een volk op aarde door genade. Die geen kan vinden soms. Gelukkig niet. Omdat hij hangt tussen God en de ziel. Dat is bedekt om de zon. Wat is het toch een voorrecht in de leven van de kerk. Als ze niet zonder God verder kunnen gaan. Wat is het hun vorige gemeente? Dat wij met, met de zonde niet ver van God kunnen blijven. Maar dat een ziel met de schuld voor God nog bij. Want het tieren leven Gods, dat in de ziel soms geheven is. Dat heeft dagelijks genade nodig. Och, volk van God, is het ook zo in uw leven? Heeft dagelijks die genade nodig? Omdat ik zo dagelijks tegen God zond. Versta je het gemeente? Tegen en tegen wie? Och, dat is verschil tussen de wereldgemeente en tussen Gods volk. De wereld die zondig tegen God, dat is waar. Maar Gods volk, die zondigt tegen een goed, en een goeddoenende en een lieve God in de leven. Daar is verschil tussen gemeente. En daarom dat volk, die heeft genade nodig. En nou dat volk, die dat genadig nodig en ontvangen zal, dat volk dat zal ook eer ontvangen. De Heer zal genadig en eer geven. En dan zullen we zeggen, hoe is dat nou mogelijk? En Adamskind, vervloekt, vervloekt. In paradise. Hoe zou dat nou mogelijk wezen dat zo'n vervloekt Ademskind nog eer ontvangen zou van de Heer, of van onze eigen genoeg? Af niet. Wees nou maar eens eerlijk, gemeentes. Wees maar eens eerlijk. Wie zoekt wij van de dier. Wie zoekt gij van de natuur? En dan is niks anders. Och, gemeente, dan is niks anders. Dan dat goddeloze, boze, hoogmoedige ik. Als we maar eerlijk zijn. Och, wij zijn het door de val zo ellendig, wij willen maar niet erkennen. Hoe ellendig dat we geworden zijn. Maar er is een volk die voor God alles verklaart. Lees het maar in de Evangelie van Marcus. Van die bloedvloeiende vrouw. En ze zei ze al de waarheid aan de voeten van Christus. O, oh, daar is een volk dat op de eigen borsten slaat. En die mottenheid schreeuwen, lees het maar in Psalm 51. Wees mij een zoon nog na. En nou zo'n, zo'n ellendig mens. Dat de Heer zegt, zou ze eer hebben, ja. En zo ontzettend grote eer. Want zij zullen de kinderen gods genoemd worden. O, oh, wat een gemeent Die zullen genoemd worden. Kinderen Gods, de mooie zin denk. O, oh, je zou wel zeggen, hoe is dat nou mogelijk om de zonen en dochteren van God? O, oh, als dat je dat in Johannes lezen kent, dat de Heer zegt, ik verhoog, ik verhoog naar mijn Vader en uw Vader. En naar mijn God en uw God. Want dat volk, die zal ook niet alleen genade, maar ook eer ontvangen. In dit wereld, dan zou ook dat volk eer ontvangen. Want de Heer, die heeft getuigen in, de, in zijn woord: dat de rechtvaardigen, die zal niet vergeten worden. Het Goddeloze, die zalen omkomen. Maar het gevaarde die zal gehouden worden in het gedenk. Maar de grootste is dat ze zonen en dochter genoemd zal wezen van de koning van hemel en aarde. Ze zullen de verloren naam terugkrijgen. Ja. Maar laat ons daar even van zingen van Psalm 6 en 68. En en daarvan het eerste vers. De Heer zal opstaan tot de strijd. En wat er verder valt. 68, het eerste vers. Want God de Heer is een zon en schild. De Heer zou genade en eer geven. En hij zal het goede niet onthouden. Degenen die in oprechtheid wandelen. Onze derde grote gedachte dat spreekt over wat gij van God verwacht. En dat is. Hij zal het goede niet onthouden. Gemeente, in dat woord van het heilige schrift leg zoveel in. En als wij dat eerder gezegd heeft, de nadruk dat begint al door met de Heeren. En wat een voorrecht af dat waar in onze leven mocht worden. Dan gaat het niet over ons eigen persoon. Maar dan gaat het over de Heer. En dan zijn wij op een goede plaats. Af we wij de Heer in alles op het eerste mocht zien. Dat er we nog zijn vandaag aan de dag gemeente. Is om de langmoedigheid Gods. Dat er we nog Gods woord mogen hebben. Dat is omdat het God nog behaagt. Niet omdat wij het waardig zijn gemeente, nee. Maar omdat het God nog behaagt. En nou, wat zou dat volk in God mogen verwachten? Och, dat volk aan wie Dat God en zon en schild is. Dat volk de genade en ere van de Heer ontvangen zou. Wat mag die volk nou in God verwachten? En dat is alles. Dat is alles gemeen. En dat is hier geschreven zo duidelijk. Hij zal het goede. Hij, God de Heere. Hij zal het goede. Niet onthouden. Och wat is de Heere toch lief voor zijn volk. Wat is de Heere toch lief voor zijn kerk. Want de Heere die belooft daarin. Dat hij zal het goede niet onthouden. Het goede. En wat legt niet in dat woord goede gemeente. Och daar legt alles wat goed is. Voor dat volk van God. Voor de kleinste. En voor Hetgene die verder geleid zijn. Voor de kleinste kind van God. Met het kleinste behinsel van de, van de waarachtige leven. En dat in het kleinste, zowel als het grootste. Dan ga eit naar God. Dat je niet anders. Als het niet naar God eist, Dan is het niet van God. Want ook Rit, die moabitische meid. Die heeft gezegd, gezegd u volk, mijn volk en u God, mijn God. Het gaat over de heren waar dat het waar is. Zou je dat volk vragen, is het nou van de heren Oh, dan zou die arme volk zeggen, wist ik het maar, wist ik het. Als ik dat nou eens wist. Dat zou de grootste oplossing in mijn leven zijn. Dat als ik dat nou mocht eens weten. Dat het van God is. Och dan zou ik zingen dag en nacht. Dat zou dat volk om te zeggen. Maar af het. het o oh, af je niet zonder God kan leven gemeente. O oh, wees dan bemoedigd. Deze dag tekst, dat gaat over God de Heer, dat gaat over de Heere, dat gaat in de derde plaats, Hij, de Heere, zal het goede, niet ongehouden, nee, de Heere die heeft beloofd, om voor dat volk het kleine, zowel als het grote, ach in het gijsgezin van God is geen grote, nee, maar het die verder geleid mocht zijn. Je begrijpt het wel, de bedoeling. En nou, de Heer die heeft beloofd om enkel goede aan dat kerk te geven. Goed. Maar wat legt niet in dat goede? <coughs> Als wij deze hoogste leest, dan zouden we maar zeggen, die diepe bakendaal. Dat was nou een gedeelte van dat goede voor Jacob. A voor dat David. Aan wij vandaag aan de dag die David is konden gaan vragen. David, was dat nou? Oh, in dat diepe bakendal. Zou je dat liever gemist in je leven? Dan zou die nee zeggen. Dan zou dat man zeggen nee. Want het leg in dat goede. Dat God beloofd heeft. Voor zijn kerk. En och. Volk van God. Soms. Den de Heere die is zo wijs. En die weet wel nodig is. En dan moet het soms zo diep gaan. Om ons op onze rechte plaats te brengen. Al oh, wat moet er soms omgaan. In onze, in onze vlees. In onze gijsgezin. Op de boerderij. Op het fabriek. In het gijs met het moeder. Wat moet er soms omgaan hier. Om een mens maar in de stof voor God te houden. Dat een mens zou God nodig hebben in zijn leven. En blijven nodig hebben. O gemeente volk van God. Dat volk dat hij te Diepte daar die heeft naar God geschreven. En nou het goede. oh dat is het voorspoed en tegenspoed. Dat is gezondheid en ziekte. Ja dat is zelf het leven en het dood. En dan kan het wezen dat. O oh, dat Jacob. Want Jacob die leeft ook nog vandaag aan de dag. En die zegt. Waar al deze dingen die zijn er tegen me. Daar kan wezen dat een vader of een moeder, voor de eigen maar ook voor de kinderen, dat ze wel eens moed heeft gekregen bij de Heer, dat de Heer nog eens zijn woord gedenken zal en zijn belofte, die ze zelf, dat ze persoonlijk ontvangen mag. Maar waar dat het zo anders gaat. En waar dat dat volk. Oh die hebben wel eens gedacht. Het zou niet lang wezen. En dan zou de Heere zijn belofte volvullen. Maar het kan zo ander weggaan. En nou de Heere die weet zo het beste geliefd. Oh de wijsheid en de liefde van de Heere voor zijn kerk. Om ze maar op een korte touwtje te houden. Wat een voorrecht gemeente. Af, af de heren nog, dat mooie goed verstaan. Af de heren nog bemoeienis met ons maakt. Dat de Heer ons niet overkomt te geven. Naar onze eigen willen meen. Dat de Heere nog eens onze dwaze weg nog tegenstaat. Dat is van de liefde Gods gemeente. Als we overgegeven zijn naar ons eigen doel en bemening. Dan is het niet meer uit dat goede nee. Want dan komt een mens, God een mens over te geven. Maar wat een voorrecht. Als we met mijn eigen pad niet kennen. Dat de Heere er tegenop komt. En dat de Heere leidt in die paden. O, oh, van zijn wijsheid en van zijn vaderlijkheid. En dan zegt de Heere, hij zal het goede niet ongouden Ach Och, de Heere die weet wel. Soms heeft de Heere dat volk, dat ze Gods woord mocht lezen. En dan mocht er een woordje invallen. En daar gaat dat kerk ook in de weg van kommer en drik en rauw. Och, met het lege plaatsen. Denk maar van David. Denk aan de heisgezin van David. Wat er niet allemaal al plaats heeft genomen. Wat heeft die vijand, die duivel, met vierige pijlen geschiet. In de hart van een David, wanneer dat bij vernieuwing dat hij daar voor een Absalom zijn eigen zoon moest vluchten. Maar de Heer die zegt, o David, o mijn kind, mijn kind, dit komt uit de gand, mijn liefde, en hij zal straks in de eeuwigheid mijn naam verhogen. Want er komt een ogenblik gemeente dat dat volk door genade aan de zijde gods gaat vallen. En dan zal het goed wezen hoe dat het God van alle eeuwigheid begeert is. Want Gods volk, die zal straks, als ze in de hemel komen zou, dan zouden ze met God voor eeuwig vereend zijn. Want dat genade gods dat leert dat volk o oh, te leren. Eindelijk al gaat het tegen onze vlees in. Niet mijn wil maar even wil geschiet. En nou dit volk. O oh, dat staat de heer hij zal het goede niet onhouden nee, Maar tijd is op gemeente. En wij zouden het nog graag verder uitbreiden. Zoals de Heer het gelegenheid geeft, dan hopen we er nog verder in te gaan. Want in deze laatste woorden staat er nog die in oprechtheid wandelen. En daar ligt zoveel in gemeente. En ik zou zomaar niet willen eindigen zonder dat we er wat van zeggen, want... Ach, wat zou dat arme volk van God dan naar Gij zo moedeloos gaan. Voor degene die een oprechtheid vorm wandelt. En wie zou dat nou zijn? Ach, daar zou nog vandaag aan de dag een volk zijn die nog, af de Heer het heeft, nog eens een beetje moed mogen krijgen. Dat de heren een zoon voor ze zijn. Omdat ze niks als duisternis in de eigen hebben. En er is een volk die wel eens een beetje moet mogen ontvangen. Dat de heren een schuld voor ze is. Ze zijn zo, zo bang, zo benauwd. Er zijn ogenblikken in het leven van dat volk dat ze zo benauwd over de wereld gaan. Datzelfde lichaam, dat zit soms. Er zijn tijden dat ze vrezen dat ze nog in de wanhoop terecht zal komen. Maar de Heer, Hij zal een zoon en schuld zijn. En de Heer die zal genade en eer hebben. Maar daar kan dat volk nog eens wat moed van hebben. Maar als het over die laatste woorden gaat. Die in oprechtheid vorm wandelen. Wie zou dat toch wezen? Wie zou vandaag aan de dag vanmiddag zijn naam er eens dus willen onderschrijven. Dat ik in oprechtheid vorm wandel. Och, daar zou wel ander wezen die zouden zeggen. hier. Treed niet in het gerecht. Nee. Want wie zal in die heilige recht. Maar de Heere zegt die een oprechtheid vormandelen. Maar daar hopen we verder op een volgende keer over te gaan. Mocht de Heer zijn woord zegenen, o volk van God. Dat, het je nog eens, dat de Heer het nog eens toepassen mag. Dat je er nog eens een beetje moed mocht krijgen. Bijten van jezelf, maar in die lieve hier, in die lieve je in die God van hemel en van aard. O, dat je hoop nog eens versterkt mocht zijn in hem. En want hoe armer dan we in onze eigen door genade mochten worden, hoe rijker dan we zijn. En daarom de rijkdom van de ware pilgrim. Op reis naar ziel. Die reizen. Naar reis. Christus die heeft zelfs de graf voor dat kerk. Gezegend. Ja. Ook voor de lichaam van Gods volk. Dat is een plaats in de graf hebben. Ja. Omdat Christus zelf in de graf gelegd heeft. Voor dat volk. En die zou opstaan. Ja. Oh, in die laatste dag, dan zouden ze opstaan. En dan zouden ze eeuwig, eeuwig klaar zijn. Met de grootste vijand. Met de grootste vijand. En wie is nou die grootste vijand? Dat is onze eigen gemeente. Maar in de hier, daar is hoop voor zulke ellendige mensen. O, dat je die naam des Heren nog groot mocht maken. En af we nog een vreemdeling zijn. Van de wegen dat de Heren met zijn volk houdt. Van de, van de wegen dat de Heren zichzelf dierbaar maakt aan zijn volk. Och, dat de Heer het nog gebruiken mocht. Dat je nog eens jaloers mocht worden door genade. Want... Dat is, daar is een rijke volk op aarde gezegend door de Heer. Maar buiten dat genade. En daar is geen derde weg gemeente nee Daar is maar twee wegen. Twee wegen. En dat is door God tot zaligheid. Of af door eigen schuld. Naar rampzaligheid. Amen. Heren, mog uw woord nog zegenen. En dat het nog eens mogen zijn tot vertroosting van uw kerk. Hier in deze donkere wereld. Met zo'n boze hart. En zo goddelozene dier. Maar Heere, hij heeft toch getuigen Dat gij een zon en skuld zal zijn. En dat hij zal genade en ere geven. En hij zal het goede niet onthouden Van degene, die in oprechtheid voor je wandelen. O, gedenk ons dan nog verder. En verblijd ons door die daden, verzoenen al onze zonden. In spreken en in horen, breng ons veilig naar onze woonplaatsen. En heren mogen die begagen, om nog in deze avond nog weer samen te brengen. Rondom je eeuwig woord heeft nog, dat er nog eens waarlijk nog eens zuchters mogen zijn. Wij vragen het om Jezus willen. Amen. Laat ons slijten met het zingen van Psalm 115. En daarvan het vijfde vers. Maar Israël vertrouwt hij op den Heer. Hij is gewoon help, gewoon sterk en al gewoon eer. En wat er verder valt. Psalm 115, het vijfde vers. Vang de zegen des heren en gaat daarna heen in vrede. Deren zegen u en begoede u. Deren doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. Deren verheft zijn aangezicht over u en heve u vrede. Amen.